Jan van der Putten met het NOS-journaal Schrijfster er... Marga Minko krijgt de PC-hoofdprijs. Volgens de jury is haar oeuvre bescheiden in toon en omvang... maar blijft die met iedere generatie winnen aan zeggingskracht. Marga Minko is 98, ze debuteerde in 1957 met Het Bittere Kruid. Dat deels autobiografische boek gaat over een joods gezin tijdens de Duitse bezetting. En het wordt inmiddels beschouwd als een van de klassiekers... uit de Europese Tweede Wereldoorlog-literatuur. De Britse premier May is bij premier Rutte voor overleg over de brexit... en daarna reist May door naar Berlijn voor een gesprek met bondskanselier Merkel. Ze is op zoek naar steun bij de Europese regeringsleiders... om toch nog te sleutelen aan het akkoord dat de Britten en de EU hebben gesloten. Het gaat met name om de grens met Ierland. De politie heeft vanmorgen een inval gedaan... in een pand waar hanengevechten werden gehouden. Het pand in Bodegraven werden hanen getraind... waarschijnlijk voor gevechten in Frankrijk. Volgens Omroep West zijn bij de inval twee mannen gearresteerd. Ze zijn allebei in de dertig. Er zijn ongeveer veertig hanen in beslag genomen. In Nederland zijn hanengevechten verboden. Voor het eerst in jaren kunnen de inwoners van Thailand... waarschijnlijk binnenkort weer naar de stembus. De kiescommissie maakte bekend dat er eind februari verkiezingen zijn... In 2014 waren er maandenlang protesten tegen de toenmalige premier. Uiteindelijk greep het leger met een staatsgreep in... en sindsdien gold er een verbod op politieke activiteiten. Dat verbod is nu opgeheven... en daardoor kunnen er weer verkiezingen worden gehouden in Thailand. De verwachting is dat de strijd zal gaan tussen de elite die de Goenta steunt... en de beweging van oud-premier Thaksin Shinawatra, die op het platteland in Thailand erg populair is. Dan het weer, plaatselijk nog een bui. In de loop van de ochtend op de meeste plaatsen droog en het wordt een graad of 7. De komende dagen droog en kouder. Vrijdag komt de temperatuur mogelijk niet uit boven de 2 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 FM. Ho, ho, ho. Dit is Kerst met ZFM. Met men. nu de herhaling van Goedemorgen Zandvoort. Op zo? Zo worden. Wakker worden. geen bommetje.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 En daarna komt Lana Lemmens praten over de VVV. Die verhuist naar het Zandvoortsmuseum. Goed, en dan hebben we aan het einde nog een uh, extraatje. Tenminste, een klein extraatje. Dus Peter Tromp en Claudia Pietersen... die komen de eerste trekking van de decemberloten doen...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 Ja, ja. En als je erop vliegt, is het één mooie grote wit zwarte vogel. Die, uh, en echt, ja, ja, je, het, nou hoeveel centimeter is hij wel? Niet dertig? Uh, ja, het is een grote. Zeker hè? Ja, ja de spanwijdte ja. van, van 70, 80 centimeter. Dat is een boor hè? Dus, ja. ja, dus het is echt een hele mooie... Ja, deze en, en die, is dat En die blijft hier de hele winter? Ja,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 Knobbel. Knobbeltje op het erop. einde van ja. de, begin van de snavel en hun hoofd zo. Maar die, die, die, die, die wilde zwaren, die komen echt trompetten. Want die zijn blij dat ze weer uh, na zoveel duizend kilometer uh, op hun vaste plekje zitten. Wij hadden een gezin vorig, vorig jaar, mannetje, vrouwtje, <kijst> met zes, zeven jongen.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 Kijk, ga jij in juni, ja, dan, jij in juni dan, moet dan moet je om vijf uur bij het hek staan. He. Gaan ze, dan, ze, ze beginnen zo gauw de zon opkomt, zo'n beetje. Nou, de zon komt nu pas op om, uh, ik dacht, acht uur vijftig.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 Kijk, uh, mensen moeten. Uh, je bent van de paden af. En als het dan nog donker is ook. Nou, dan weet je. Ben je gewoon ja, soms ja, gedesoriënteerd. Ja. Ja. Ja. En vooral met deze donkere dagen. Anders kun je nog kijken. Uh, waar staat de maan? Of uh, overdag. Waar staat de zon? Maar als dat het niet is. Ja, dat is lastig. Dus, uh, ja, maar dan ja. moet je dat ook wel kunnen. Hè? Als we ook de oude maan zien. Dan zou ik nog steeds niet weten. Waar die staat. Nee, nee, nee, nee, nee. precies. Nee, wij. Ze wij, wij, <coughs> vijfelen met de boswachter. Die excuses ja. geven ook. Dan, geven al die tips. Weet je wel. Van ah, hoe okay. kun je nou. Als zou je verdwijnen. ...ssotheden...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 weer terug. Dit was de Les Reed Orchester met Man of Action. Dat, want dat Kijk, ben jij natuurlijk wel. He? Man nou, of <laughs> Action. Het past ja, helemaal. Ja, we, we hadden het, het net over een uh, situatie met een, uh, met een herdershond. He? Ja, Die uh, van de week over een hek heen is uh, gesprongen. Ja, de insprongen. He? We de hebben insprongen. rond de duin een stuk of vijf insprongen voor de, voor de, voor de herten. Dat hebben we toen samen met uh, allerlei dierenorganisaties en uh, gemeente Zandvoort en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 En uh, er was één keer roepen en die kwam. En die dus kwam. pakten we hem vast. Oh. En uh, de niet Dus eigenlijk Gelukkig, niet zo toch nog wel redelijk onder appel ook. Ja. dus ja. Hoe komt het dan dat die resten hem dan niet... Uh, nou, terug? door die door, gewoon als ze wilt zien... Ja, dan is het dan even weg. Ja. Ik had van die twee hele lieve schapendouchen. Nou, als, als die ook herten zagen of schapen zagen. Alleen die gingen nooit achteraan. Hè. Die gaat er omheen. Ja. Dat is weer het... Nou, dat, uh, is het. Dat, dat zit dan in uh, ja, ja. het genen, zeg maar. Nee, ja. Ja. Ja. maar ja. meestal...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 ja. Dus, dus hij is wel winterkoning. Daar konden ze niet onderuit. Want hij was het hoogste van alle vogels geweest. Maar hij kreeg expres een klein omhoogstaand staartje als straf. Ja. Dus dat is het. Nou, al. hij ziet er prachtig uit. Ja, ja, ik he, ja, ja, ja koning. Ja, ja, ja. Ja. Ik, heb in, ik heb hem altijd in de vitrine, in het bezoekerscentrum. He, daar gaat hij straks weer heen. En daar heb ik er een rode loper onder. Gewoon zo van straf. Ja. Voor de koning. Ja, ja. Heel toepasselijk. Ja, precies.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 Bij mensen, want die moeten ook die niet zo erg op die website thuis zijn. Die moet ook een kans ja, geven precies. dat ze kunnen bellen. Dat was. Uh, <coughs> ik, ik, ja. ik, toevallig was ik gisteravond in het museum met Marcel Meijer en meneer Drommel, die weer zo'n avond over Zandvoort hadden. En Marcel die vertelde ook dat hij eerste mensen ging bezoeken thuis om aan te melden wanneer de een Nieuwe Avond was. Want ja. die hebben geen internet. Nee, en die weten ze... niet hoe ze dat nee. via internet moeten doen. Dat dus weet dat, ik nog. Dat, die, dat is wel heel, ja. heel goed. Vind ik heel sociaal ja, ook dat ze dat doen. Ja, dan... ja. ja die, die, uh, dat is echt toch... Ik vond het ook zo mooi dat hij dat... Uh, de, hij kwam toen ook bij mij aan de deur. Gerard, uh, we hebben weer zo'n avond. Hè? Ja. Weet je wel. Bij, ja. ja, leuk. Ja, leuk. Goed. Nou...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 2 januari. Ja. Maar uh, dat dus was echt heel leuk. Het is ja. midden in de vakantie, dus het is ja. hartstikke leuk om te doen met je kinderen. Ja, ja als je er echt... bijgekomen ben bent van de nieuwjaarsduik, dan kan je Ja, uh, ja. Uh, oh. ja. ja Ik zie jou al gaan. Of niet? Jazeker. Oh ja? Ja, natuurlijk. Je, je, ja. Ja. Nou, ik pas als je het niet erg vindt. Ik kijk heel graag. Ja, ik vind het erg leuk. Als jij mijn handdoek vasthoudt, is dan prima. ik Dat is prima. Bij deze aan. is er... Oh nee, ik ben er trouwens niet. Ik zit in Frankrijk. Ja, ja. Oké. Okay.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 op. Naar binnen werken. Dus, ja, heel Dood slaan. Bijzonder. Ja. Ja, ja, ja. ja, ze wat gaan dat, niet... Het wel een bloedige ja. bijeenkomst nee. nou, vandaag ja, Worden vissen is... doorgezaagd en ja. doodgeslagen. Ja, ja. De natuur is vreed. Ja, ja, ja. Ik dacht alleen vreden. mensen vreed waren. Nee, nee maar... de natuur zeker niet. Wij zijn ook de natuur uiteindelijk. Uiteraard, he, dus, uh, helemaal mee eens.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 gezelligheid. Ja. ja, we gaan ons best doen daar. Natuurlijk, het gaat zeker goed komen. Wij uh, gaan luisteren naar de havenzangers en Maria Verano Sleigh Ride.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 Stay in the throat before us, I sing a chorus or two Come on, it's lovely weather, we'll stay right together with you There's a birthday party at the home of former gray It'll be the perfect ending of a perfect day We'll be singing the songs we love to sing picture framed by courier and eyes These wonderful things are the things we remember for through our lives Just hear those things that's tingling, to tingling tunes Riding in a wonderland of snow Kitty up, kitty up, giddy up its crabs. Just holding your hands. We gliding along with a song of the wintry fairyland. nice and because you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 om een uh, doorgaande weg te creëren voor de Hema langs, voor het Kruidvat langs. En toen hadden we ineens een ruimte om een mooie ijsbaan neer te om, leggen. Om daar neer te zetten. En uh, ja, die discussie over die bomen die is natuurlijk wel bekend geweest. Ja. Maar daar gaan we omheen. Ja omheen. Daar wordt ja. net zo groot als die was, maar dan komen we nu. Ja, het wordt zelfs klein, klein stukje groter, zelfs ietsje groter. Maar. Dat is goed nieuws. Maar dat is, ja, het is, nee, het is, het is uiteindelijk maar goed nieuws. Ja, we hebben het, het probleem zo niet opgelost, want voor volgend jaar hebben we natuurlijk weer een uitdaging. Dus. Uh, ja.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 ja, er is op, het is op een gegeven moment vol. Gewoon. De ik ijsbaan zet... is niet groter, we kunnen niet meer banen maken. Ik zit eerste rang op mijn uh, balkon en dat ja. is een, uh, een feest van je welste. Ja, ja dus. jij, jij, jij hebt al negen jaar gelol uh, daar al, uh. Toen is lang je daar woont. Ja, ik woonde pas twee jaar. Ja, ja, ja. Nee, dit Maar is, ja, we hadden uh, ook niet verwacht dat we, het zo lang De CFM doet ook mee met het Damesteam uh, weer. Ah, dat ja jullie uh, aanmoedigen. Ja.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 Ja, voor de rest is het natuurlijk, ja, wij kunnen dit natuurlijk alleen maar doen zonder die grote schade vrijwilligers die we hebben. Ja, want dat zijn er een hoop. Hè? Ja, we hebben zo'n 70 vrijwilligers uh, 70. gemiddeld uh, ja, die, ja, want die zich is, inzetten dat om. Dat moet ook bemand blijven. Hè? Er moet altijd ja, ja, ja, we we hebben, we hebben, iemand zijn. morgens 8 tot s'avonds 10 zijn er altijd mensen. Ja. En van s'avonds half tien morgens 8 uur hebben we een bewaker, een beveiliger. Ja. Ja.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 Je mag, Noord, je mag geen noorden. Je mag geen noorden. Nee, als je sorry. Ja, nee, ik moet ja, je stad even denken. Even nee, zeggen, nee want, want, je mag geen noorden. Nee, het zijn echt hockey-schaatsen. Hockey of kunstschaatsen. Uh, uh, kunst, Hoog kunstschaatsen, haanschaats. schaatsen, ja. Ja, ja. ja dus schiet je uh. de baan af. Uh, simpel, ja, nee, maar goed. Nou je ja, weet je, wat zijn gevaarlijke ja, punten? Zijn zijn gewoon punt aan. En als we schaatsen tegenkomen die überhaupt scherpe delen hebben, dan verbieden we dat ook, want daar zijn we natuurlijk vrij. Ja. Ja, ik wil dat ik nog eventjes wel wel vermelden dat we eigenlijk onze peuteruurtjes hebben altijd, dus de peuter uurtjes. Kabouterschaatsen. Thank <laughs> you.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 Ja, dus dan zijn er zaten toch zo'n 150 mensen op het uh, ijsbaantje. Ja, ik denk dat het wel 250 zijn er wel eens 200 hebben gestaan. Ja, die gaan ja, ja dan, maar dan wordt ook niet meer geschaad. Uh, nee, dan, dus dan, dan is het spelen en hangen en gezelligheid. Ja, een ja. een Even een resume, want we moeten afsluiten. Nu tijd. alweer? Goed, ja, ik ben, schat, het, ben het, ik, ben het al, is al Heb ik alles al verteld dan? Ja, je hebt zoveel verteld. Nee, maar hoe heet het? Even, is er een officiële opening? Uiteraard? We hebben zaterdag de 15e een officiële opening.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 Dus, de gemeente uh, ziet het nu ook wel in dat het gewoon bij het dorp hoort. En, ja, en, nee, maar die hebben de, ook heel erg hun best gedaan om het toch voor elkaar te krijgen. Yeah. We hebben natuurlijk wel nodige discussies even gehad en probleempjes om, om het voor elkaar te krijgen. Maar dat is eigenlijk in een hele goede manier uiteindelijk uh, opgelost. En dit is het verhaal, dit is het eindresultaat. En daar zijn wij blij mee, hun zijn er blij mee. Dus oma Leo heeft toch een kopje koffie gedronken met tante Ellen.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 gaat het lopen zoals het lopen moet ja en, en uh, in de koek is er uh, wat te drinken kopje thee kopje koffie een glühwein altijd een biertje een biertje Gewoon eindje ja en, en wat is, is er nog? Wat te eten ook? Wat snoepwerk. snoepwerk. We hebben zoveel snackbars ja, en Harry, dichtbij zitten. En, en Harry Oliebol natuurlijk. En we hebben oliebollenkraam bij de hand. Nou, yes. Dat is natuurlijk een uh, versnapering voor iedereen in die tijd. Dus, je kan gewoon ja. de bitterballen bij XL bestellen. Ja, ja, precies. Die komen gewoon uh, langs. Of het plein, of de vebo. Ja, je moet ze allemaal even noemen hoor. Rabbo, ja, kopen. Precies. Ja. Ja. Ja. Olieballen van Harry. ver. Nou, dat dat heb dan ik ze allemaal gehad. Ja, zo. We hebben okay. nu allemaal Alle sponsors. Iedereen, uh,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 ZFM dan stuur allemaal... allemaal fijne dagen en.